Uur. Robert Baltus met het OVS-journaal. Hamas en Israël gaan snel weer met elkaar in gesprek over een voorstel voor een staakt het vuren. Dat melden anonieme Egyptische bronnen aan persbureau Reuters. De gesprekken zullen in Qatar plaatsvinden en beginnen mogelijk morgen al. Een vorige deal klapte omdat Hamas een permanent staakt het vuren wilde. Israël zag daar niks in. In Duitsland komen voorlopig geen nieuwe stakingen van spoorwegpersoneel. Deutsche Bahn en de machinistenvakbond praten weer met elkaar. Ze zouden dicht bij een akkoord zijn. Al maanden staken leden van de vakbond vanwege een CAO-conflict met het spoorwegbedrijf. Ook deze week reden er amper treinen, ook niet van en naar Nederland. Het is nog niet duidelijk waarover intussen overeenstemming is. Het is goed nieuws zo vlak voor de paasvakanties wanneer veel Duitsers erop uittrekken met de trein. Actievoerders hebben in het gekapte sterrenbos in Limburg uit protest 500 bomen geplant. Twee jaar geleden werden ze gekapt voor de uitbreiding van de autofabriek VDL Netcar in Born. Maar intussen worden daar geen auto's meer geproduceerd. De actievoerders hebben daarom zaadjes geplant. Ook is een grote eik geplant als herdenkingseik voor het gekapte bos en de ontslagen bij Netcar. Milan San Remo, de eerste grote wielerklassieker van het jaar... is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. De ploegenoot van de titelverdediger Mathieu van der Poel... was de sterkste in de sprint. Van der Poels grootste concurrent, de Sloveen Tadej Počekar... werd derde, net achter Michael Matthews. Het weer vanavond droog en opklaringen vannacht kan in het Noordoosten wat mist voorkomen. Morgen begint de dag in het Oosten nog droog... maar vanuit het Westen trekt er al vrij snel een regengebied over het land. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is We zeggen allemaal een hele goede middag. En hier is die ondergetekende vriend bij CFM Entertainment voor jullie tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal, ja, met de 3T in Stuck on You. En we gaan lekker verder met Frans Duits. En als je een plaatje aan wil vragen, ga even eventjes naar www.zfmartisten.nl En dan uh, komt die bij mij terecht. En dan gaan we hem lekker draaien, dan, ja, strakjes. S'avonds laat je mij alleen.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 Ik kijk doelloos naar het verhaal. Wacht op je voetstap in de gang De klok leiden stil verdriet Wat ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan Kunnen wij zo verder gaan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 Van mij. Maar dat is na nou vanaaf. Voor goed voor mij. Een leugen heeft gewonnen van de trouw. Wat weng jij voor een vrouw? word op, maar hij weet het wel hoor. Frans Duits was dit en uh, ja, jij denkt maar dat je alles mag van mij. We gaan eventjes uh, lekker terug in de tijd en uh, ja, ooit was hij hier natuurlijk uh, in de studio en uh, het was een politieagent uit Amsterdam genaamd Wesley Meurs en ik wil dat je bij me bent. Blijf er lekker bij tot 7 uur een view.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 Wat die mij zo kent, al doe je mij soms pijn. Ik wil niet zonder jou zijn als je maar bij me bent, zoals je me dan ver bent, in je dicht bij mij. God goed, wat je met me doet, ja, lekker hoor. Ja, en eh uh, ja, Duppie vraagt uh, uit Rotterdam: die vraagt een plaatje aan uh, voor haar uh, zoon. Uh, Dankjewel ervoor in zo'n uh, ochtend. En hier uh, weer een gezin in jou. Star, je keek, me lachend aan. Deze avond zou wel eens heel kunnen gaan. Je zei: ga je mee? Moois ontstaan en we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Ja, want hun lach zei mij dat alles was. Ja, we wisten. Heerlijk blauw blijft het signaal. Uh, Deze Zandvoort te zangen, binnen Beerensdienst. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort. Zo is het. Gaan lekker verder. En, uh, Menzina Kaffa en ik zie je staan. Je hoort ze uh, hier. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. Goeie nacht met jou, dat smaakt naar Zoals je naar me kijkt wil ik jou weer HIT naar Kom dan mij voor een dag, toen zeg nu ja De beste Hollandse hit. Je laat mijn hart steeds sneller slaan. Ik voel me zo verloren. En als je naar mij kijkt, vergeet ik alles. Mijn bedden blijft mijn nummer één Ik zie je staan, maar jij mij niet aan. Ik hou mijn liefde niet gestopt Als ik jou zie, raak ik vast. Wat doe jij me aan? Ik wil jou nog niet laten gaan En mijn hart gaat sneller klokken Als ik jou zie, laat mijn hoofd Ik weet wel wat ik jou heb misdaan, maar dat zal mij niet gebeuren. Ik wil jou om me heen en laat je leven nooit meer alleen. Je bent en blijft mijn grootste bent. ik schreeuw het van de dagen. Ik wil jou echt alleen, jij bent en blijf mijn nummer één. Ik zie je staan. Niet verstoppen. Als ik jou zie, raak ik van streek. Wat doe jij me aan? Ik wil jou nog niet laten gaan. En mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik jou zie, laat mijn hoofd Don't Enzina, Kafa en ik zie je staan hier bij. For you. Ja. In het hoofd, in het hart. Ja, hij was eerder als ik. Nou ja, uh, uh, uh, ja, weet je, we gaan gewoon verder naar de Donny Ponsen. En hebben het over het spel van de liefde. Blijf je lekker blijven op 1069 DB Plus 6 A. Geef mijn hart aan zoveel. Wil mijn liefde delen. Zoveel als ik kan. Ik. Van rum met cola, ben een echte man. Ik hou van een feestje met veel mooie vrouwen. Het spel van de liefde, die is te vertrouwen. Ik hou van het leven, soms ga ik te snel hun hart, wil ik geven, soms wil ik het.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 Dat was je dan, Vincent, met de dubbelzet. En uh, ja, dat allemaal met dat je trots bent op mij. En uh, ja, we gaan een verzoekje draaien. En dat verzoekje is afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. En die vraagt een plaatje aan voor uh, alle uh, ja, DJ's van de ZFM. En uh, nou ja, ik heb genomen de Italian Mariano Weber En dat dan hier bij ZFM Entertainment. Goeie, tot klopt voor 7 uur. Mijn naam is Frit Heij. Ik zou zeggen, een hele goede middag. En als je een verzoekje wil aanvragen, kan dat www.zfmartiesten.nl Ik ben een weekje naar Milaan gegaan En ging helemaal alleen Zelfs mijn trouwing had ik afgedaan Ik zat er eventjes doorheen Ja, Jetty Paletti en Andavino. Wij nog niet hoor. Dan gaan we eventjes bellen natuurlijk met Johnny Valentino. Als ik de mannen weer naar sport weet, ik hoe mijn dag weer wordt. Andevino, Andevino. Samen met mijn hartsvriendin. Zo is het. Wij gaan los aan de Vino. Jetty, Paletti was dat. En dat allemaal hier. Bij uh, jouw... Jou, uh, jou, jou bekende, lieve... En uh, leuke zender... Uh, CFM Zandvoort. Zet nu... Je radio maar aan. Maak een bel... Op deze zender aan. Vast morgens vroeg... Tot midden in de nacht. Draaien ze hier... Muziek. Geen betaal je morgen wel de droom, maar hou het nu nog even vol. En zo is dat Leonardo, en er staat in die brief: Je zou om half zeven komen, maar de trein was leeg. Ik heb gebeld, maar wat ik hoorde, jouw telefoon die zweert. Heb ik me zo miniaal jou vergist? Je schreef, ik heb je zo gemist. Ik hoop dat ik zo wakker word en dit maar heb gedroomd. Er staat in je vriend.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 Zo, dat was hier dan, Leo Nordel. En had het over hun laatste brief, de cover van André Hazes, de laatste trein natuurlijk. En aan de telefoon hebben we uh, Johnny Valentino. En uh, ja, hij heeft weer een nieuwe single. En uh, ja, er is altijd wel een, uh, een moment dat, uh, dat er een nieuwe single komt, hè. Ja, nou, al onze moment. Het was natuurlijk de voorlaatste. Dit is de laatste. Ja, ja, nee, daarom zeg ik het ook. Ja. Dit is altijd een moment. Ja, precies. Ik zeg, hè? Nee. Hoe gaat het daar in het mooie haren? Ja, heerlijk. Het zonnetje schijnt. Heerlijk, joh. Lekker, man. Heel ja. goed. Ja, heerlijk, ja. We mogen niet klagen. hè Nee, nou, doen we ook niet. Nee, daarom. Hé, hey, maar, uh, ja, dit was de laatste. Dat, uh, de, ik neem aan niet de laatste single, toch? Nee, we hebben er wel over na zitten denken om het wel de laatste te houden, maar nee, hij doet het zo ontzettend goed. <laughs> oké. Okay. Dus, uh, hey, het is zeker niet de laatste. Gelukkig. Hey, Johnny, hoe is het? Ja, het is hartstikke goed. Lekker druk, goed bezig. Mooi jaar achter de rug en uh, dit jaar ziet er ook weer geweldig uit. Ja, nou, je, je agenda zit weer, uh, tenminste, st hij uh, stroomt weer vol. Hij loopt weer lekker vol, ja, absoluut. Ah, oké. Okay. Hé, hey, um, deze single, de, de laatste. Ik neem aan dat het over een laatste pilsje gaat of iets. Ja, het laatste rondje van de zaken, ja. het laatste rondje van de sportkantine, het laatste rondje van het feest. Ik wilde altijd al een soort uh, het laatste rondje van André Hazes maken, ja. maar dan alles Johnny Valentino. Dus uh, ja, dan zijn we op dit uitgekomen ja. en uh, hij pakt ontzettend goed uit. Ja, het is gelukt, zeg, zeggen we dan, hè? Ja, het is gelukt. Ja, hey, en, uh, ja hij gaat goed. Uh, je bent nu onderweg. Ja, we zijn onderweg naar Leusden. Vanmiddag hebben we in Spijkenisse opgetreden. Oké. Okay. zijn nu onderweg naar Leusden naar het casino. Daar gaan we een leuke avond doen. En dan uh, morgenmiddag uh, hebben we ook weer een leuke show en morgenavond ook. Dus de agenda is uh, lekker gevuld dit weekend. Oké. Okay. En daar ga je dus uh, dit nummer ook doen, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Overal doen we die. Ja, toch? Hey, ja, en, uh, absoluut. Ja, hoe, hoe ben je op het idee gekomen? dat uh, gewoon, uh, Is dat aan de hand van, uh, van de single van de ASUS, of? Nou ja, wat ik zeg, uh, ik, we hebben nooit een slotnummer gehad met het optreden van Johnny Garnettino's, gebruik je altijd iemand anders een liedje. Ja. Nou, we willen natuurlijk wel een, een soort eindeliedje hebben, dat was de laatste van de show uh, gebruiken en dat, ja. Uh, ja, dit is de laatste geworden. Oké, okay. ja inderdaad, uh, ja, er zijn niet zo heel veel nummers in eigenlijk, uh, als ik, uh, als ik ah, ja. er zo over nadenk. Uh, Sneller, die heeft er nu eentje gemaakt. En uh, ja, André Haas is, uh, ja. we zijn er misschien nog wel een twee of drie, maar daar kan ik even niet opkomen. Dus ik denk, nou ja, dan moeten we als Johnny Valentino maar de uh, ja, laatste maken. En, en hebben we nog Herroedi, hè? Herroedi, ja. Ja, ja, ja. Die hebben ook nog ja. he, tijd voor de laatste ronde. Ja, precies. Ja, ja het is een hele oude, maar ja, die wordt wel eens vergeten. <laughs> hey, ja, maar dat wat ik zeg, er zijn er nog wel een aantal, maar uh, ja, daar komen ik zo snel niet even op. Nou, nee, maar goed, er zijn er in ieder geval niet heel veel van, dus uh, uh, ja, deze, nee, deze is uh, een lekkere aanvulling uh, daarop. Absoluut, en dan hoop ik van je collega's gebruik hem. Uh, tenminste, dat hoor ik dan als laatste liedje van de show, dus ja. dat is natuurlijk ook weer leuk. Ja. Want het is toch weer even, ja, even weer wat nieuws. Ja, tuurlijk. Ik, uh, ja, ik, ik, ik, vol lof, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, dankjewel. Top. Hé, hey, en uh, uh, zit er nog wat, uh, wat anders in de in de kan? Ja, natuurlijk, we zijn er sowieso altijd bezig, dus uh, van de zomer komen we weer met een nieuwe single, want doen we doen natuurlijk uh, bijna elke dag een vakantiepark zomers, al jarenlang. Ja. Dus de, de, de mensen in de parken zitten er op te wachten, dus ja, ergens in juni zal uh, de nieuwe komen en dan uh, de volgende weer in november denk ik. Weer, uh, weer zo lekker de zomer knallen. Ja, absoluut, dus uh, we blijven lekker doorgaan. Ja, toch? Hé, hey, sta je nog ergens uh, grote podia's in het land? Nou grote podium. Ja, wat zal ik zeggen? Ziggo Dome. <laughs> dat is wel een heel groot, podium. Wel, een heel ah, ja, groot je, je, weet, je weet het nooit, hè, he, uh, Nee, precies. Nee, we, nou ja, heel eerlijk, we hebben... We doen uh, 200 shows per jaar. Ja. En, uh, ja. en daar zijn we ontzettend blij mee, of het nou kleine zalen zijn of grote zalen. Ik ben nog steeds hartstikke blij als mensen me boeken. En ook voor 2025 staan er al heel veel boekingen op, dus ja. ja. Het maakt mij niet uit waar we staan, of klein of groot, als we maar staan. Ja. Nou ja, het is, uh, hoe, ja, klein is het ook gezellig. Zeg ik altijd. Absoluut. We hebben wel bijvoorbeeld in, uh, in Gelderland, Overijssel... Uh, dat doen we in april en in mei... Doen we wel een hele grote feestzalen van uh, 1500 man. Dus dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ja. En de uh, agenda is daar niet uh, te volgen? Uh, waar mensen kaartjes kunnen kopen eventueel voor, uh, voor een show? Nee, meestal zet ik het op mijn Facebookpagina of op Instagram. We hebben niet een losse pagina met, met de agenda. Omdat het, ja... Dan moet ik het ook zelf bijhouden, hè? En dat verhuur. Dat vind ik niet op. Ja, of een Ja, precies. Nee, die die boekenshorterijen die doen ze het allemaal netjes bijhouden. En wat ik zeg, elke week erop waar we zijn, en dan krijgen krijg altijd veel respons op. Dus dat is hartstikke goed. Uh, oké. Okay. Hey, Sean, als jij hem uh, aankondigt. Nou, helemaal goed. Ga ik hem draaien. Nou, helemaal goed. Dames en heren, jongens en meisjes, over en ovens, lichten, en en op Jouw favoriete zender, de nieuwe Johnny Valentino. Dit was de laatste. Hey John, dankjewel en heel veel uh, succes vanavond. Jij ook, uh, veel plezier. Hey, dankjewel man en tot de volgende ronde. Oké, okay, hoi hoi. Hoi hoi. De muziek is afgelopen. De lichten die gaan alweer aan. De avond is voorbij gevlogen Er is tijd om nu te gaan Dit was de laatste De vrienden die roepen hem naar Dat was Jans, Johnny, Valentino. En uh, ja, dit was de laatste. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Bijen koene. En laat me maar alleen. We lopen nog niet hoor, het is nog geen 7 uur. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Entertainment for you. Ik heb alles geprobeerd. En ik heb alles wel gedaan.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 I've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 Lekkere bellen van Ayan Koenen en laat me maar alleen. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Dan een cover van Nico Landers, mijn Annemiek. En deze in een nieuw jasje gestoken Frans Joostink. En dat allemaal hier vanuit Zandvoort aan de tolweg hierna. En uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan. Nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Welkom bij jou nummer 1, ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Zo is het, en we gaan lekker terug in de tijd met uh, Jong Keizer. En save the last dance for me. Every dance with a guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand. Need for pale moonlight. But don't forget who's taking you home. And in whose arms you're gonna be. So dark.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 Save the last dance for me David, don't you know I love you so Can you feel it when we touch I will never, never let you go I love you all so much you can, you can dance, go and carry on Till the night you can is gone dance. and it's time you to can go dance. You can dance. If he asks you can dance.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 Save dance me. Even lekker terug in de tijd met Jan Keijzer en Save the Last Dance for Me. Natuurlijk van Jerry Lewis. The Last Dance for Me. Ja, het is al bijna tijd. Het is al bijna zes uur. Dus, uh, Entertainment for you. Meer dan radio. Nog eentje dan. Eentje dan. Es van Velzen en Pronto. Neem me in je arm. Laat me even gaan. Wil je mij verwarmen? Kom dicht tegen me aan. Dit zijn de momenten waar ik zo van hou. Jij en ik samen. Echt heel detail zo zou het moeten zijn Dan is de liefde zoveel meer dan even En leven is toch al te Dus geniet voordat het je laatste wordt Dus voel je vrij, geniet ervan Het is zo voorbij Geniet van het leven, want oh Oh, echt geniet, ja, echt geniet Want je denkt, zit goed zo Ja, dit voelt goed zo Geniet van het Geniet van het leven, geniet van het leven Wat is het weer gezellig hè, wow. Fred hij.